Zet je voeten naast elkaar op de grond, sluit je ogen als je dat wilt, adem even rustig erin, houd die adem even vast, breng je adem op een uitademing naar je navelchakra. Adem nog een keer in, houd die adem even vast en adem rustig, rustig uit. Verbind jezelf met het licht, het licht van de zon, een lamp, wat dan ook. Met je navelchakra. Een voel, een lichte trilling, een licht kloppen in je zonnevlecht, je navelchakra. Voel dat je de verbinding maakt. Met het licht. Met jouw licht. Laat alle beslommeringen van deze dag langs je schouders afglijden. je kunt er nu niets mee. Dat het belangrijk is dat je jezelf beschermt door je met het licht te verbinden. Het licht dat ook helend is voor jou. Je kunt als je dat wilt in een meditatie dat licht naar je benen brengen. En zo langzaam op laten trekken door je hele lichaam, je armen, je nek en je hoofd. Je voelt je licht, je voelt dat licht in jezelf. Je, hoort het, je voelt het kloppen van je hart. Je voelt het kloppen van je hart. Door je hele lichaam. Bedenk dat mocht je problemen hebben, je eigen problemen kunt voorleggen aan je eigen ziel. Heb je irritatie ergens over, over of over een ander, bedenk dat die ander altijd jouw spiegel is. Die ander kan er niks aan doen dat jij kwaad bent. Jij maakte de beslissing. Daar heeft de ander niets mee te maken. Je bent ook werkelijk helemaal in staat om je eigen problemen, je eigen gebeurtenissen te begrijpen. Laat het toe. Want dat zijn ook jouw gebeurtenissen. En als je eerlijk, volstrekt eerlijk naar jezelf kijkt, dan zie je de rode draad in je leven. In al je levens. Dan zie je waar je steeds tegenaan liep. Maar wat een geluk dat het steeds voor je neergelegd wordt. Zo kun je er eindelijk aan werken. En dan nog alleen als jij dat wilt. Maar op een moment in je evolutie kun je er niet meer omheen. De pijn van de gebeurtenis kan dan zo groot zijn. Dat je het uitschreeuwt en het even niet meer weet. Dan richten mensen zich naar het Goddelijke. Dan gaan ze naar de kerk. Dan gaan ze nadenken. Dan gaan ze luisteren naar anderen. Die het ook hebben meegemaakt. En die hen wellicht van dienst kunnen zijn. Maar altijd. <tied> altijd, altijd bepalen ze het zelf. Maar willen toch hun eigen weg blijven volgen. Ook al is dat de weg... Die niet naar hun eigen binnenste voert. Dat zij zo. Dat is dan maar zo. En juist door die acceptatie. Zal de ander de keuze maken. Om nu op dit moment. Ervoor te gaan. Zelf te luisteren naar de stem binnenin haar of hem. Hoeveel duizenden jaren. Werd dit niet aan mensen verteld, en steeds. Wordt het weer opnieuw gezegd. Dan gebeurt het. Dan weet je dat je zelf voor de oplossing moet zorgen, maar je hebt de weg gevonden. Je hoort dan wat precies voor jou is. Dan voel je waarom je deze gebeurtenissen moest meemaken. Dan hoor je. Waarom jij juist die ouders hebt uitgekozen? Waarom juist die man, die vrouw? Waarom juist die kinderen? Die vanuit de astrale wereld op jou afgekomen zijn. Inderdaad. Een ander onderwerp, zei ik vorige week. En ik beloofde het deze week uit te spreken. Een ander onderwerp van een andere orde wellicht. Ja, een ander onderwerp, maar in principe komt alles op hetzelfde neer. Steeds is het weer dat mensen geen erkenning... Aan zichzelf geven. En steeds is het weer dat mensen maar moeilijk over zichzelf heen kunnen komen. En voor veel mensen geldt nog steeds dat zij de verantwoording niet over zichzelf nemen. En de ander steeds in een kwalijk daglicht wensen te zetten. Het moeten zij diep ongelukkig zijn. En wat een liefde voel ik juist voor deze mens. Ja, liefde is een eigenaardig iets en je kunt er behoorlijk van in de war raken. Als je er middenin zit en er geen weg, en er geen weg mee weet, dat is de basis waar je over na zou kunnen denken. Want jij bent het middelpunt van jouw denken. Niemand anders heeft daar invloed op. Misschien is de betekenis van jouw leven op dit moment op aarde het leren vasthouden van een relatie. Misschien was het leven. Naar leven niet gelukt. En wellicht was je leven na leven slachtoffer van je eigen gedachten. Waarop je vervolgens je slachtofferschap op de schoot van je eigen partner legde. Want, dacht je, het was zijn schuld, het was haar schuld. Alle mensen van de aarde maken dit mee in hun evolutie. En velen hebben dit in eerdere levens meegemaakt. Maar weet dat de ander nooit schuldig is. Die ander is net als jij. Ook. Simpelweg bezig met zijn of haar eigen evolutie. En als je vanuit een helikopter naar beneden kijkt, naar jouw problemen, Zie je de emotie niet meer, de emotie waar je in zit als je in de dag, gedurende de dag met elkaar aan het bakkeleien bent? De ander is niets, niet anders dan de spiegel. Voor jou. De spiegel van jouzelf. Net zoals jij de spiegel bent van de ander. En Dan kun je kwaad worden als de ander zegt dat je in je eigen spiegel moet kijken. Maar jij bepaalt of je kwaad wordt. De ander heeft die kracht niet om jou te laten denken zoals jij denkt. Je wordt alleen kwaad omdat je hebt meelaten sleuren. Dat gaat jou niet aan om te bepalen of de ander in de spiegel moet kijken. Je hebt al genoeg aan je eigen spiegel. Dus bepaal niet voor de ander hoe hij of zij moet leven. Net zoals de ander dat niet voor jou kan. Laat de ander en haal je schouders op en laat je niet kwaad maken. De ander mag ook zelf bepalen of hij wel of niet in de spiegel kijkt en of hij wel of niet. Gaat veranderen of wil veranderen. Je mag de ander nooit veranderen. Jij gaat daar niet over. En laat ik dan eigenlijk bij het eh, nou onderwerp, wil ik dan niet direct zeggen, maar ja, toch... Waar het over gaat, laat ik dan gelijk beginnen met een uitspraak, waarvan je wellicht helemaal woest om je heen gaat meppen. Ja, en ik weet het, dat heeft niet met jouw relatie te maken, maar er zijn zoveel anderen. En laat ik het in zijn algemeenheid zeggen. En hou je vast, het heeft met jou niets te maken dat je man vreemd gaat. Of nu, in jullie geval, een andere vrouw heeft en nog een kindje ook. In het universum wordt niet veroordeeld of geoordeeld, het is Zoals het is. Kijk of je ook zo kunt kijken. Je kunt het verleden niet opnieuw laten beleven. Het kan niet omgedraaid worden. De dingen zijn gegaan zoals ze gingen. En jullie wisten niet beter. Helaas zou je kunnen zeggen, maar misschien ook niet. Soms gaan de dingen zo. Kijk er met mededogen naar, ook naar jezelf. zijn niet anders dan wanhopige pogingen van mensen om tot een harmonie in het zelf te komen. Om de liefde van de ander te voelen. Of je het ermee eens bent of niet, het gebeurt gewoon. Ja. En ook al komt daar een kindje van. Dat is ook weer een ziel die daar ook weer op afkomt. Wat je uitstraalt, trek je aan. Ook hierin. Als je over je eigen woede bent heengekomen, of verdrietigheid, of... Alle andere vormen die uit de illusie voortkomen. Maar kan dit alles, wat enorme problemen lijkt, ook een verrijking zijn in jullie leven, in jouw leven? En misschien wil je erover nadenken... Dat het, dat de zielen die op jou afkwamen, waar je deze gebeurtenissen, waar je deze gebeurtenissen mee meemaakt, met jouw vorige levens te maken heeft. Het heeft te maken met de wijze waarop jij je leven leefde, hoe je dacht, hoe je deed. Het heeft met zijn vorige levens te maken. Het heeft met de wijze te maken waarop, je, waarop jouw ex zijn leven leefde. Het waren gebeurtenissen. Problemen, zo je wilt. Waar jullie geen raad mee wisten. En waar jullie... Die jullie in dit leven wilden oplossen en, en met elkaar op een goede wijze bij onwensten en wilden gaan. Om over jezelf heen te komen. Deze enorme gebeurtenissen, die zo, zo diep ingrijpen in je emotionaliteit, in je emotionele leven. Kun je daar overheen komen? Kun je, kun je werkelijk vanuit het de liefde denken? Dat de dingen gaan zoals ze gaan. Je kunt het niet meer teruggaan. Kun je het accepteren? Dat het afspraken zijn. Wellicht afspraken gemaakt in de, in de astrale wereld. En je weet het ook eigenlijk wel, want zo zijn jullie elkaar tegengekomen. Zo'n diepe liefde. En als je er dan toch over na wilt denken, hij, misschien in een diep verlangen naar jou, een andere, een andere vrouw ontmoet. En dan weer een nieuwe geboorte, dus ook een ziel. Ook al denk je dat hij zich, Misschien wel heeft laten beïnvloeden door anderen. Maar nou, eigenlijk geef je daarmee aan. Dat hij niet echt voor zichzelf opkomt. Maar het zou kunnen dat het zo was afgesproken in de astrale wereld. Ook voor hem weer om dit te leren. Hier op aarde. Ook hij straalt uit en trekt aan. En misschien waren daar meer afspraken gemaakt. Waar je het toen als ziel volkomen mee eens was. Omdat je in de liefde met een hoofdletter leefde. En het was zo vanzelfsprekend, dat als je op aarde kwam, dan zou je er gewoon voor gaan. En je zou alles accepteren, dat, want je had zoveel liefde in jezelf, dat je dat allemaal aankon. En die liefde heb je nog steeds. Heb je hem erg ver weg gestopt, haal hem naar boven. Alleen jij bent daartoe in staat. Ja, inderdaad. Je was het hier op aarde helemaal vergeten. Maar de kennis hierover, de liefde naar alle toe zit, zit nog steeds binnen in jou. Je weet het gewoon wel. Maar ook jij, heb je laten verleiden door anderen. En dan bedoel ik mee je ego. Daar heb jij je door laten blokkeren. Door het feit dat je je beledigd voelde. Dat hij wegging. En dat je je diep geraakt voelde. En toch hield je van hem. En denk er eens over na. Was dit niet de rode draad in een aantal van je vorige levens? Kon je uit deze problemen komen? Of was het Leven na leven, één grote opoffering van zorgen, verdriet, slachtofferrol, onbegrijpen, onbegrepenheid. En noem maar op. En nu. Nu kreeg je de kans in dit leven, om op de juiste, jouw juiste wijze, de enige juiste wijze mee om te gaan. Door de liefde met de hoofdletter intact te houden. Ook te houden van die andere vrouw en haar kind. En dan te bedenken. Ook met u wil ik leven. Over die zin kan ik wel wat zeggen, die heb ik gehoord bij Malva. En die raakt mij diep. Ook met u wil ik leven. Met alle mensen, ook waar je het moeilijk mee hebt. Maar juist waar je het moeilijk mee hebt, want daar leer je het meeste van. Wat prachtig dat we mogen leven op deze aarde. Om ervaring op te doen. Hoe pijnlijk die ervaring soms ook kan zijn. Een ervaring die je steeds maar niet onder de knie kon krijgen. Leven na leven. En zoveel van ons, hoeveel levens hebben wij er niet over gedaan? Om eindelijk relatie in stand te houden. Hoeveel levens hebben wij er niet over gedaan om over onszelf heen te komen. Om eens in onze evolutie te kunnen zeggen het spijt me. Om die liefde want wij zijn alle zielen Weer naar boven te laten komen. In het fysieke leven hier op aarde. En nu was je op aarde. In dit leven, in deze fysieke toestand met... Dit lichaam, en je bent een ziel, en je hebt een lichaam. Nu wilde jij en allen die met jou te maken hebben, er het beste van maken. Maar werkelijk het beste. En jullie maakten de afspraak om elkaar op een bepaald punt in je leven tegen te komen. Want nu zouden jullie het echt goed doen. En dat spreek ik niet voor een paar mensen, maar gewoon in het algemeen voor alle mensen. En jullie begonnen je leven. En je kwamen elkaar tegen. En dan kwamen kinderen. En ja... Wist je het nog? Lag het nog in je herinnering? Heel vaag? Of wist je het nog te herinneren? Misschien, s'nachts in een uittreding, werd je eraan herinnerd door je geest, En dacht je, oh ja. En dan s'morgens, als je wakker was, geworden... Als je het toch zomaar vergeten, was het als zand tussen je vingers weggeglipt. En het bleek toch zomaar moeilijker te zijn dan jullie ooit gedacht hadden. En dan komt het mede door. Eindelijk komt het mededoog voor jezelf voor de mensen om je heen je kijkt er anders naar en laat die liefde omhoog komen laat die emotie de emotie voel alleen maar Liefde voor de ander. Zo moeilijk is dat toch niet. Het gaat er alleen maar om hoe jij ermee omgaat. Al het andere is van geen belang. En in dit geval geldt dat ook voor je ex en voor zijn huidige vrouw, en alle die met jou te maken hebben, met jouw leven te maken hebben. Je bestaat alleen maar. Liefde, al het andere is emotie. Want emotie is niet anders dan gevoel zonder bewustzijn, dus niet om kunnen gaan met je gevoel. Bewustzijn, diep binnen in jouzelf, dat in jouw gevoel zit, daar is geen ruimte meer voor emotie. Daar is zuiver bewustzijn, daar is zuiver liefde. daar laat je je nooit meer meesleuren door de emotie van de dingen en de emotie van de waan van de dag. Zodat dit tot je door hebt laten dringen, diep in jezelf, over nagedacht hebt, zodat het geestelijke naar boven komt. Je kunt erover nadenken, over mediteren als je wilt. Dan kun je de liefde in jezelf doorlaten stromen. Dan kun je alles om je heen laten. Je bent dan liefde. Dan ben je werkelijk vrij. Vrij van de gebeurtenissen in je leven. Vrij van de keuzes die je man gemaakt heeft in zijn leven. En je draagt het niet meer op je rug. Je hoeft het niet meer mee te torsen. Dan kun je de ander laten. Hoe ze ook zijn, wat ze ook doen. Ook al zijn er tien vrouwen, ook al zijn er honderd vrouwen of, of honderd kinderen. Ook al word je bij het leven bedrogen, het zij zo. Ook al werd je niet bedrogen en is hij gewoon weggegaan, maar wat dan ook. Het gaat er alleen maar om hoe jij ermee omgaat. Het gaat dus niet eens meer om de gebeurtenissen, maar hoe jij ermee omgaat. Je hebt een bewust leven aangegaan. En het leven op aarde is niet anders dan een leren hoe met het leven om te gaan. Kijk daarnaar. Je hoeft niet te leren hoe je dit moet doen, maar wel leren om met het leven om te gaan. Het is niet feitelijk of werkelijk leren. Het is in feite je het, jezelf herinneren hoe te leven. Want diep van binnen wist je het al. Want als je het in de astrale wereld al wist, dan weet je het hier, in dit leven, op aarde, ook. Alleen, ja, we waren het toch zomaar vergeten, hè? Maar nu kun je het je herinneren. Kun je voorstellen dat jij en alle mensen de werkelijke Inzichten, in zich hebben. Ieder mens en niemand uitgezonderd. Iedereen heeft het vermogen om het naar boven te halen. Naar boven uit het zelf, uit de ziel naar boven te halen. Om te leven vanuit de ziel. Want de ziel weet altijd wat het beste voor die mens is. Geen ander mens weet het zo goed. Niemand kan jou vertellen hoe je moet leven. Ze mogen het wel. Maar laat de anderen. Luister goed als daar iets goeds in zit. Waar je wat aan hebt. En als het niet zo is, leg het naast je neer. en volg je eigen weg. Het is om, om het simpel te zeggen, je weet het allemaal wel. Alleen die je door de ervaringen heen te komen om het gevoel te hebben de liefde te zijn. De totale liefde voor al die mensen om je heen te voelen. En de liefde te zijn. Maar als je naar mijn lezing luistert, dan hoor je me heel vaak zeggen, vergeet gewoon... Alles wat ik hier zeg. Laat het los. Onthoud het niet. Luister ernaar. Maar vergeet het. Tracht het niet te leren. Laat het los. En pak een moment in je leven... om gewoon over jezelf na te denken. Dan komen de juiste gedachten naar boven. Dan zul je de juiste dingen weten te herinneren. Ik spreek altijd alleen uit eigen ervaring. Maar zo kun je mij ook heel vaak dingen horen zeggen, waarvan ik weet Diep van binnen. Dit heb ik eerder gehoord. Het is opgeslagen. Het ligt ergens in mijn ziel. En ik haal het op het juiste moment naar boven. Zodat ik er iets aan heb. Dan kan ik me nog herinneren dat de periode voor de... Voor mijn transformatie die in 1993 plaatsvond. Een enorme gebeurtenis. Nou, ik was nog wel eens aan het klagen. En ineens hoor ik naar boven komen. Als je klaagt, kun je er niet mee omgaan. En ik wist absoluut zeker dat ik dat een keer bij Malva gehoord had. Helaas is manvad er niet meer. En het stond ook werkelijk op een van de banden. Je hoort altijd de juiste dingen op het juiste moment. Op het juiste tijdstip. Voor jou altijd het juiste tijdstip. Als je het vertrouwen, het diepe vertrouwen hebt dat het altijd voor jou op de juiste, op het enige juiste moment komt. Dan komt het ook. Maar zodra ga je jezelf afvragen, nou, ik hoor ook nooit eens wat, ik hoor niks, hè, dan hoor je ook niks. Want jij bepaalt namelijk. Jij bent meester over je eigen schepping, over je eigen toekomst. Dus jij bepaalt altijd hoe jouw leven verloopt en ook wat je je dan herinnert van binnenuit. Dus ja, er zal een moment in je leven komen dat je over de dingen gaat nadenken. Misschien herinner je je iets uit deze lezingen, of uit lezingen van anderen, uit boeken van anderen. Maar het maakt niet uit van wie het komt. Het komt allemaal uit één bron. Wees dankbaar, iedere keer weer, dat je zoveel mag ontvangen, want alles is er voor jou. En eens komt er op een moment in je leven, dat je het allemaal zult herinneren, alles. Misschien dit leven, of een volgend leven. Het hangt alleen van jou af. Van niets anders. Jij bepaalt. Je zult het je allemaal herinneren. Net zoals ik het mij herinnerde. En nog steeds naar boven laat komen. En met mij. Vele, vele anderen. En zo kunnen je. Kun jij het ook, zo kunnen anderen het ook. Alles ligt nog steeds in je herinnering. Dan weet je het weer. Maar als je krampachtig achter gaat zitten onthouden, moet je leren. En dat zit niet in je gevoel. Want als je deze woorden hoort, en eigenlijk dien ik te zeggen, weer hoort. Want ze liggen nog steeds in je herinnering. Dan weet je het weer. Maar het is hier op aarde zo, dat we de gebeurtenissen nodig hebben, ons werkelijk te herinneren uit de ziel die wij zijn. Dan kunnen we worden wie we maar willen, wat we maar willen. De gebeurtenissen hebben we nodig hier op aarde, hier op aarde, om na die ervaring geaccepteerd te hebben, het te begrijpen, om het dan helemaal in ons opgenomen te hebben, om het dan te zijn. Dan zeg je wellicht, maar weet ik allemaal al. Dan weet ik allemaal al lang. Dat is me gewoon bekend. En ja, ja, zo is het ook. Alleen. Je kunt jezelf afvragen. Waarom je het dan zo lang hebt laten liggen? <tiek> waarom heb je het dan zo lang hebt laten liggen? Maar dan kan ik je zeggen. Dan is dat maar zo. Maar nu is het dan blijkbaar moment gekomen, dat jij het jezelf weer herinnert. En ieder moment in jouw levens, in jouw evolutie, is altijd goed. Vergeef jezelf, dat je zo lang je ziel hebt laten wachten. En leef je leven. Zoals jij je voorgesteld had je leven te leven. In alle uitbundigheid. Een vergeving naar anderen. En kijk met liefde, werkelijke liefde dus. Met een hoofdletter. Naar anderen. In je omgeving. Waar je mee te maken hebt. Ook al. deden deze mensen jou. Jouw pijn. In dit leven. In een ander leven. In een periode van jouw leven. Misschien deden ze je pijn. Maar als je werkelijk lief hebt werkelijke liefde in je voelt stromen dan kan niemand je pijn doen want daar is, daar, daar is niemand toe in staat dan weet je dat de ander vaak nog zo onwetend is en daar gaat je liefde zo naar uit dan voel je alleen liefde want voor pijn is geen plaats. Want je kunt vergeven, de ander vergeven, accepteren, en met mededogen naar de dingen en naar de mensen om je heen kijken, en laten, en laten. Maar wellicht komt er een moment dat er een beroep op jou gedaan wordt. En dan ben je er gewoon. Of misschien dat de anderen jou van dienst kunnen zijn. In een periode in jouw leven. En dan ben je maar wat blij. Dat je je masker van verdriet en woede wellicht. En irritatie. En onbegrepenheid en... Weet ik veel wat al niet heb laten vallen. Laat los dat masker. Dat ben je niet. Laat anderen jouw liefde zien. En daardoor zullen ze naar je toe komen. Om hulp wellicht. Of om alleen maar in jouw nabijheid te zijn. Om jouw vriendschap te zoeken. om in jouw liefde te zijn. Want wat jij uitstraalt, trek je aan. En we weten allemaal op aarde dat over jezelf heen komen een van de meest moeilijke dingen is. Maar we hebben, zelf ons, we hebben onszelf ook beloofd het beste uit onszelf te halen. En daarom gaan we steeds een stapje verder op onze ladder. Want we weten dat na die treden op, op die ladder, op onze ladder, er weer een trede is. En weer een en weer een. En het houdt niet op. Want steeds is er meer wijsheid, meer inzichten, steeds meer gedachten. En achter die gedachten steeds meer gedachten. Dan kunnen we ons waarschijnlijk niet eens zo voorstellen dat er na deze gedachten nog meer gedachten zijn. En meer en meer. Even heel iets anders. Um, ik had um, even een paar lezen geleden. Had ik een, een, een, een, iets voor, voorgedragen. En, een, een, nou, je moet het zelf even opzoeken. Ik geloof twee weken geleden. En daar begon ik mee met. Um, ik zal u de sleutel geven. Hè? Dus, ik weet niet eens hoe het heet. Maar ik zal u de sleutel geven. Met deze kennis. Bedenk dat wel. Komt de verantwoordelijkheid. Het aan anderen door te geven. Ik zal u tonen hoe. Het is erg gemakkelijk. Nou, ik kan het dan wel weer helemaal voorlezen, maar je kunt het ook even terughalen. Terug, uh, dan heb ik even uitgezocht wat het was. En uh, het is een vertaling van een tekst uit de Musical Time. Ehm... Um, als het goed is, was het uit 1986. De, de, de, de tekst was getypt op een oude typemachine. En daar was ook weer een fotocopie van gemaakt. En nog eens een keer een fotocopie en nog eens een keer een kopie en kopie. En zo had ik dat in mijn bezit. Het zag er niet uit het plaatje een aantal malen opgevouwen. En uh, ja, dat wou ik nog even doorgeven. Alles was gelukkig nog heel erg lees, leesbaar en eh, nou, wilde het graag even doorgeven. Ja, en, en ook in 1986, ja, toen wist men het geheim, om het maar zo te zeggen. Net als gedurende alle eeuwen de kennis en de inzichten bekend waren aan mensen die naar zichzelf op zoek gingen en juist door de gebeurtenissen die in hun leven voorkwamen moeilijkheden wellicht. Om die gebeurtenissen te ervaren, van diep van binnen te weten hoe daar mee om te gaan. En dan van binnen er voelen hoe met het leven om te gaan, om te voelen wat de liefde is en dat ook zelf te zijn. Wel apart wat dat betreft, want enige maanden geleden ging ik wat boeken opruimen en ik kwam een boek tegen, de sleutel van een koninkrijk van Koning. Ik weet nou niet even uit mijn hoofd hoe, wat, de, wat de schrijver is, maar ik geloof dat wie de schrijver is, ik geloof dat Koning was. En het was een jaar of wat, nou vele tientallen jaar geleden was het een heel erg, ja, Nieuw boek en uh, veel mensen uh, hadden het ook in hun uh, boekenkast staan. Wij hadden er twee. Ik denk van de beide ouders. En uh, nou, één ging er dus weg, die deed ik weg. En die andere, nou, die had ik gelezen toen ik, uh, nou, ik denk een jaar of 18 of 20 was. En ik besloot om het uh, nog maar weer eens een keer te lezen. Dat zag ik wel grappig, want het waren hele lange zinnen. En ik vind het altijd wel leuk, lange zinnen met lekkere bijzinnen erbij. En dan toch nog eh, op, het origineel, op, de, op het begin terug te komen. Maar eh, ja, tegenwoordig eh, heb je dat allemaal niet meer. De zinnen zijn zo 13, eh, 13 woordjes lang, 14 hooguit. Maar eh, oh, dat hinder het allemaal niet. Maar goed, ik begon het te lezen en eh, het, het was heel verrassend voor me. En het gekke was, ik herinner me nog alles, alle avonturen. En de innerlijke kennis, daarvan... Kan ik het me herinneren dat ik het las? Het heeft geholpen. Het is in de herinnering terechtgekomen destijds. Het heeft me dus inderdaad bijgestaan in mijn leven. Zonder dat ik het wist. Zonder dat ik wist dat ik zoveel aan dat boek zou hebben. Dat er zoveel kennis in stond die, ja, die ik toch meegenomen heb in de rest van mijn leven. En dat kwam tijdens het leven weer, lezen weer naar boven. Ik vond het zo verrassend dat te lezen. Het is dus inderdaad de sleutel tot het geheim, het geheim van het leven. Ja, waar je dus hier in deze lezingen ook alles kunt, ook over kunt horen. Het geheim dat geen geheim is, maar slecht de sleutel nodig, nodig heeft om het tot je te nemen. Of laat ik zeggen om de sleutel open te doen van je, van je ziel om het naar boven te halen het geheim is om alle mensen lief te hebben als jijzelf altijd zonder enige uitzondering ja, zo'n boek ging dus ook om de innerlijke waarheid. Waarvan ik zou zeggen, droom niet een betere wereld buiten je, maar in je. Breng je gedachten naar binnen toe en laat de buitenwereld de buitenwereld. Wat jij denkt is zoals jouw leven zal zijn. Of je leven op een positieve wijze zal leven, ondanks het feit dat je het een en ander tegenkomt in je leven. Of dat je je leven in negativiteit doorbrengt. Jij bent daar meester over. Niemand anders. Niemand anders gaat daarover. Het is jouw grootste macht. Waarlijke meesters kunnen bouwen met hun gedachten. En eigenlijk is het niet eens zo heel erg moeilijk. Eens op een moment zal ons stoffelijk lichaam aan waarde en kracht afnemen en ons geestelijk voertuig zal heer en meesterschap herwinnen. Niet overwinnen, maar herwinnen. Nou, lieve mensen, al mijn lezingen zijn te beluisteren op mijn website, yhra.nl, je mag vragen stellen hoor. Een heerlijke ver verdere volgende week. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag.